Drie uur, Juri Stubenitski, met het NOS-journaal. Bij het begin van de NAVO-top in Chicago... hebben duizenden mensen deelgenomen aan een protestmars. Die was onder meer gericht tegen de oorlog in Afghanistan... en klimaatverandering. Kort na de protestmars ontstonden relletjes. Betogers probeerden het gebouw waar de wereldleiders PN zijn binnen te komen... maar werden door agenten tegengehouden. De organisatie van het protest had op tienduizenden betogers gerekend... maar dat aantal werd niet gehaald. Op de NAVO-top wordt onder meer gesproken over Afghanistan... en over het Europese raketschild. Dat schild moet landen beschermen tegen aanvallen van bijvoorbeeld Iran. Volgens NAVO-Chef Rasmussen is het basissysteem al operationeel. Rusland is fel tegen het schild... en heeft gedreigd met het positioneren van raketten aan zijn westgrens. Zanger Robin Gibb, een van de Bee Gees, is overleden. Hij leed aan kanker en werd op 10 april in het ziekenhuis opgenomen... vanwege een longontsteking... Van de vier broers vormden Barry, Maurice en Robin... eind jaren 60 met z'n drieën de Bee Gees. Ze werden wereldberoemd met hun hoge driestemmige zang. Bekende hits zijn 'Stain Alive, How Deep Is Your Love... en Words uit de film Saturday Night Fever. Robin Gibb was ook solo succesvol... met onder meer Saved by the Bell en Juliet. Met zijn dood is er van de vier broers nu nog één over, dat is Barry. Robin Gibb is 62 jaar geworden. Montpellier heeft voor het eerst in de historie... van de Franse landstitel in de wacht gesleept. De Zuid-Franse voetbalclub won zijn laatste uitwedstrijd. Het werd 2-1 tegen Ozer. Na de rust lag het duel twee keer lange tijd stil... omdat boze fans van Ozer tennisballen... tomaten en vuurwerk op het veld gooiden. Het weer, kans op een bui, en het is ongeveer 12 graden. Overdag eerst vrij zonnig, maar al gauw ontstaan er stapelwolken... die vooral smiddags uitgroeien tot een bui...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 Welke drie? Deze oh, hier. Ja, het is een donkere, soort ja? middentoon en de allerlichtste in drie toon. Oh ja. Dit oh. wordt met de hand helemaal gekleurd, per sjaal. Dus het gaat helemaal met de hand ingeborduurd met het zijdendraad uit China. En dat zijn altijd de oudere heren die dat doen. Dat zijn echt kunstenaars. Oh dit soort. ja. En dit zijn sjaals ja. van ja. rond de 3000 euro. Ja. Dat is hè? Dat zijn dit soort... Ja, goedkoop zijn ze niet, de kashmir- en pashmina-sjaals. Maar dat geeft niet, want de mensen die hier komen shoppen, die kunnen dat betalen. We zijn op de Singer Residence Fair in Laren, in de tuin van het Singermuseum dus. Deze dame geeft wat klanten uitleg aan de hand van een fotoboek. Kijk, ah, vorig jaar nam ze haar eigen kinderen mee. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. kinderen. Ja, Ja, Je ja. ja, bent een ja. rode poort. Uh, nee, dat was oh, de, nee, dat is bij de Tasman. Oh, oh, de ja. Tash, ja. ja. Uh, Afijn, op deze beurs komen mensen die tijd over hebben. Ik loop op een nogal zuur kijkende man af. U kijkt helemaal niet vrolijk. Oh, nu, nu komt er een lachje. <lacht> ja, ik zat maar te kijken of u ook toevallig van de televisie was. Maar u bent wel... Nee, u, dit is niet van de televisie. Waarvan uh, zou ik dan zijn? Dat zou Denk van, eens na. Nou. van de Zuid-Hollandse reddingsmaatschappij zijn. Nee. <lacht> Wat denk je, microfoon en... Uh... Ja, nee, ik snap het wel. Uh, ja. U bent van een regio, uh, radio omroep of zo, of niet? Waarom de regio? Nou, weet ik niet. Ja, God, wij, wij komen uit Twente, wij kennen ook zo'n... Uit, regio... uit wat, uit wat? Uit oké. Wij kennen ook zo'n regioprogramma, waar dan die mensen altijd met zo'n ding lopen van... wil u even naar nou, me luisteren, heb je nog wat te melden vandaag? Ja. Heeft u wat te melden vandaag? Nee, nee, eigenlijk heel weinig. We zijn vandaag met, met onze dames op stap. Ja. En, uh, we zijn meer de Palverniers van het gezelschap, dus we moeten zorgen dat ze ook netjes thuiskomen. De Pal van? Ja, palverniers, hebt u daar nooit van gehoord? Nee, wat is dat? De bestuurders van het rijtuig. Dat waren Palverniers vroeger. Oh, wat grappig, ik ja. heb nooit, gehoord. nooit gehoord. Nou, Wat bijgeleerd. Moet u toch eens even kijken straks in het Frans woordenboek, wat, wat Palvernier betekent? Nou, ik heb het niet kunnen vinden, maar toen ik die lach op zijn gezicht getoverd had, toen zette ik door. Ik wil vragen wat ja. voor u nou het goede leven is? Nou, daar ben ik wel een klein beetje een voorbeeld van, denk ik. Oké. Okay. Ja. Omschrijf. Ik heb een aantal hele leuke hobby's wat ik doe en ik ben uh, ook nog een beetje commercieel bezig. Doe eens, noem eens wat hobby's? Ja, ik golf natuurlijk. Dat is een hele, hele mooie groei, goede sport. En ik ja. tennis dus nog met een stel vrienden. Dus. En Dat zijn de paar dagen in de, in de week die, die me toch ook wel erg bezighouden. Ah, daarnaast heb ik natuurlijk uh, mijn financiële dingen die ik doe. En dat vind ik ook een heel leuk. Een beetje beleggen en een beetje gokken, wat ik dat betreft. U ja. weet het precies. Oké, okay, en dat is allemaal het goede leven. En we kijken naar een leuke auto en uh, een leuke omgeving. En, uh, zoals dit doen we. we komen uit, uit Twente komen we hier naartoe omdat we weten dat hier dat, dit allemaal zich plaatsvindt. Nou, zo is het een beetje. Dus ja. vind, Dat vind ik toch wel heel mooi ja. om dat te kunnen doen op een bepaalde leeftijd. Ja, ja, dat is toch mooi? Zekers. Maar ik moet verder. Mijn neus achterna. Ja, dit is. Lekker. Je ruikt het, hè? Ja, maar wat ruikt je nou? Ja. Is het niet een lak? Ja, nee, de goed. Was. Dat, dat is de was, denk ik. Wat, uh, wat je ruikt van de shakerdozen, dat is het hout. Oh, dat dus, is het hout. Ja, het is hout. En op de een of andere manier, hoe weet ik niet, maar gaat die reuk er nooit van af? Als je de deksel eraf haalt. Of hij weer opdoet dan zit een zuigkracht achter het sluit hermetisch af. Zo precies werkte die shakers. En dan is de verbinding, dat is een zwaluwstaartverbinding, is met koperen nageltjes vastgezet en de bodem met houten spijkertjes. En die dozen passen allemaal in elkaar. Ja. Het, het sluiten van een deksel op een doos is het moeilijkste wat er is. Ja. Kijk, nou. Maar wat moet je nou met zo'n doosje doen? Niks. Neerzetten? <laughs> Neerzetten, naar kijken. Je moet eens kijken hoe dat gemaakt is. Genieten van mooi gemaakte dingen. En verder? Het goede leven. Oh, uh, samen gezellig oud worden. <laughs> ja. ja, zolang we nog samen zijn. Ja. Het <laughs> toch heerlijk als je man dat zegt? Ja, verrukkelijk. Ja. Ja. Hij vindt het fijn, ik ook. <laughs> nou, dat vinden we toch allebei fijn. Correct geantwoord, u bent door naar de volgende ronde. En hoe zit het met deze dame? Ja, ik, ik, ik ben een ontzettend natuurmens gewoon. Genieten van de natuur en van mijn tuin. En... Moet u een grote tuin? Ja. En zelf in werken of niet? Ja, ik werd, dat, is, dat is een hobby van mij eigenlijk. En ik heb twee honden waar ik heel veel mee op de hei ben enzovoort. Ja. En, uh, genieten gewoon van kleuren ja. en van de wolken. En, want ja. mijn man ziet het dan niet, die vindt het stom. Wat vind je stom? Wandelen met honden, dat is een, een must. En ik zeg, ja, kijk, kijk kijk om je heen en wat zie je? De wolken en wat zijn ze hier mooi. Hè? En wanneer wordt hij gelukzalig? Ik denk dingen lezen die op een hoogwetenschappelijk iets staan, wat hij <laughs> nog net kan begrijpen. Oh jee, als dat maar goed gaat tussen die twee. Bij de volgende dame is het nog erger gesteld. Want wat maakt haar echt gelukkig? Mijn man luistert toch niet op de donderdagmorgen? De hond. Die hond, ja, die geeft mij wel een gelukkig gevoel. Als je als met... morgens wakker wordt ja. en uh, ik ga naar uh, de hond toe en dan, good morning, roep ik dan. En dan, ja. Dan knuffel ik dat beest en dat maakt me heel erg gelukkig. Niets is trouwer dan een hond. Ik wist niet dat ik van honden hield, maar ik heb deze gekregen toen hij een pup was. En ik ben meteen helemaal weg van deze hond. Omdat het zo simpel is, die liefde van een hond? Onvoorwaardelijk. Trouw. Het is een levend wezen natuurlijk. Ja. <laughs> maar toch, je houdt dus meer van je hond of van je man? Nee, dat is natuurlijk een heel ander iets. Natuurlijk ben je gelukkig met je man en je kinderen. Ja, natuurlijk, dat hoop je. Ja, daar moet je, ja, moet je aan werken. Ja, daar moet je aan werken. En dan die hond hoef je niet te ah, werken. Nee, dat is een voordeel. Dat is het ja. gewoon. Ja. Ja. Die man moet je werken voor het ja. geluk. En met die hond krijg je het zomaar cadeau. Dus alleen maar nemen, nemen. En die hoeft niet te geven. Die man. Nee, met die hond. Oh, denk ik toch? Uh, nou, nee. kijk. Die hond is voor gewoon helemaal tevreden met mij. Want hij weet niet beter. Dus je kan het ook nooit fout doen tegenstelling tot bij je man? Ja, natuurlijk, want dan doe je het weer fout. <lacht> ja. Hoe lang geeft u dat huwelijk nog? Kom op, we gaan naar de zonneste dame op deze chique fair. Het goede leven, dat is gewoon happy zijn... met de dingen die je hebt en die je kan krijgen... en die belangrijk zijn. De materiële dingen zijn onbelangrijk. Dat je gewoon happy bent met je gezin en het geluk kent... En herkent en of dat arm of rijk is, dat maakt niet uit. Het is gewoon heel belangrijk dat je je happy voelt in je omgeving. Maar wat is nou een moment, hè, want dat is natuurlijk helemaal met u eens. Het is een algemeenheid natuurlijk waar. Maar wat is nou een moment waarvan u denkt, ach, ah, dan voel ik mij goed. Gelukzalig, zo'n gelukzalig moment. Wanneer is dat? Ik heb het geloof ik altijd. Ik ben gewoon een zonnig mens. Oh, heerlijk! Ja, en ik heb ook mijn verdrietjes, maar ik kan er altijd weer bovenuit komen. Dus dat vind ik heel belangrijk. Ik ben altijd rijk met de dingen die ik heb. En ik kan er zitten s'avonds avonds en dan denk ik, wat heb ik het allemaal heerlijk. Geen spel tussen te krijgen. Maar ik wil het graag wat specifieker. Zo'n moment dat je beseft dat je gelukkig bent. Nou, dat is bij mij heel vaak heeft dat te maken met de fiets. Op een of andere reden, ja. Als ik op de fiets, ja, dan, dan kan je soms, dan ga je gedachten ga zo rond. En dan kan ik ineens dat gelukzalige gevoel hebben. Ik weet niet waar het door komt. Door de wind of door die, dat, dat... Het ritme, ritme wat... waar je in zit. Tegen... En dan denk ik, oh wat heerlijk. En helemaal toen ik nog een klein kind had wat daar voorop zat, dat, dat heeft heel vaak wel geluksmomenten gekregen. <middels> ANH A en H op reportage. Lesma zo. A H op reportages. Met zenders en zo. In de hoofdstad van de misdaad. Ja, kijk, we hadden eerst uh, Bral Den Haag uh, geprobeerd, maar dat was stinkend vervelend. Dat, fijn, dat hoort u later eventueel nog eens. Nee, dan toch maar de Schilderswijk hè, in Den Haag. Een ja. van die vele plekken waar ik vroeger als Hagenette mm -hmm. niet durfde te komen. Helene, toen ik net mijn rijbewijs had, reed ik eens in mijn moeders autootje, ik was nou, 19 of zo, over de Hoefkade. En bij een stoplicht trekt iemand de deur open naast me, gaat zitten, geeft een adres op. Ik vertel nog eens over vroeger dat niet. Ik zweer het je. Ik zweer het je, blieb Nou goed, Zijstraat van de Hoefkade is Oranjeplein. We zetten hier dus de NOB-bus neer. En onze technicus, held van die nacht, Leon, die... Uh, die, die, die regelt onze zennetjes, stopt er direct een vette Mercedes-politiewagen naast. ons, Met daarin agenten Wim en Thomas. Ja, en het, Wim en Thomas. En natuurlijk vraagt Helene of we even mee mogen op patrouille. De ja. ramen achter open doen en proberen die antenne een beetje uit te steken. En we proberen het wel. We krijgen van hem, nou hoor ik niks meer. Dus we moeten... Het is zo, hè. Zoals het niet is. Oké. Okay. Zo. Geen bloedspatten. Helene pas op. Ja, blijf jij maar hier zitten, ik ga aan de andere kant. Ja, dat is makkelijker. Wacht even, even ramen raam open. Antenne eruit steken. Ja, juist zo. Ja? Als er een spoedje komt, gaan we even mee. Uh, Helene? Wat is het probleem, uh, Leon? Ik sta naast je wagen nu. Hij zit kinder op, dus hij gaat verwachten op. Hoor jij, hoor jij jezelf, Heleen? Want wij moeten de knoppen bedienen. Heleen? Ja? Hoor jij jezelf? Heb je retour? Even. Ja. Oké. Okay. Ja, ze heeft retour. Oké, okay. goed. S wat staat hier voor één doosje. Mijn, uh, collega's voor... Ja? Thomas en... Wim. Zit in de wagen bij de, bij de twee brigadiers. Nee, oh, agenten. Agenten. agenten. Dit is de 501, we zijn in de Schildersbuurt oranje je Van waarvan iedereen zegt dat het eng is, maar ja, het is natuurlijk niet eng als je in zo'n bak zit. Het is een warme zomeravond en volgens agent op de rechterstoel wordt er veel geknald hier. Wat is er zo eng aan dit plein? Het plein, Nachtlang ontmoetingen tussen junks en Hiruinu-hoedjes. en wat gespoten. Wel, hier weinig voorkomt spuiten van uh, heroïne. Het wordt meest uh, geschineerd en koki uh, wat wordt veel gerookt hier zo. En veel inbraken auto's, dat is. Dat is uh... Ja, het is hier. Uh, nou, gemiddeld kun je wel zeggen dat toch rond de 10 en 15 auto's per dag. Of per dagdienst worden uh, ja, gekraakt. En betra en net... Betrap je ze wel eens? Uh, ja. Best wel, ik denk dat er toch wel gemiddeld één of twee naadjes op een dag sowieso wel voorkomen. En vooral als we dan deze temperatuur hebben, komen de mensen op straat. Het dus was het was regenachtig en dan valt het ontzettend tegen. Ik moet even weg. Oh, moet even weg? Ik bedoel... oh, moet even weg. Alleen. Ja? Oh shit. Licht oh, is... aan. Licht aan. Oeh. God, waar gaat hij naartoe? Hij is... Waar gaan we heen? Hij reist. Ik een melding van uh, collega's ja? dat op de Zuidwal. Uh, Sprake is van een vuurwapen. Oh shit. Even die kant op, uh, weet niet precies wat er aan de hand is. En vraag gewoon uh, een zoontje erbij, een wagentje erbij. En dan, uh, meestal valt het wel mee. Maar voor de zekerheid, een paar collega's op de achtergrond. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het afloopt. Oeh. Nou. Uh. Ik heb nog nooit in een uh, politieauto gezeten met de lichte, ik ook die lippenlichten aan. Wauw. Wauw. Scheuren hier door de schilderswaarden. Over de drempels, heen. Je ziet in de, in, de, in de ramen onze, onze knipperlichten, blauwe lichten, overal weer kaatsen. Oeh, worden door de zeilen auto gesmoeten. Dat is zo even dekken. Jeetje, je moet hier wel de weg weten. Wow my god. Nou is weer heel ander oh. werk aan de winkel. En opeens scheuren door die massa. Hoor je De auto zit ons klemstort. Fijn, wow. Leon, NOB-wagen, we passeren hier nou. We gaan nu... Leon, Leon Sjauw. We oh, gaan God, naar godsnaam naartoe. Zuidwal, oh, dat is daar... Uh, Zuidwal, oh, dat is daar waar we straks Ja, waar waren we net ook, ja. God, we rijden dus nu 90. Uh, wow. we, we rijden nu uh, 90. Door de Haagse binnenstad. Okay. ramen open, zinnetjes eruit nou oh mijn ga we gaan dus naar, naar een ja, ik eh, waarschijnlijk een heel enge koffieshop daar heeft u de kogelvrije vest aan? nee nee? draag je nooit? Ja, bijna te weinig uh. dat helpt niet? ja het helpt wel, absoluut maar het is gewoon uh, Het is er nu ook wat je naar de melding toegestuurd en dan uh, heb je gewoon ja dan ga je gewoon ja. En dan zet je niet eerst je wagen aan de kant om uh, een vest aan te doen, dat is misschien wel verkeerd. Okay, staan oh kijk, ja, hier de politie. politie, hier staan agenten, we stoppen hier. Laten oh. wij maar even in de auto blijven. Ja, de band valt denk ik uit. Ja, kan vestment. je ons nog horen Leon? Ja, maar niet goed Leon hoor. Leon hoort ons nog. Nou hier staan een aantal agenten, auto's, vier auto's, inclusief die van ons. Kijken, wat gaat er gebeuren? Ga jij er even uit? Ik ga er even uit. Ik zat op zo'n leren jack. Oh. Die stopt ook in de auto. Doe de deur maar even dichter, die. dat Er zijn een collega van ons, allemaal van uh, het wijkbureau 3 uh, en 5. In de nachtdiensten draaien we uh, te samen. Clusteren noemen ze dat. Dit zijn collega's van bureau 3, van de Vennerstraat en van bureau 5. Ja, we spraken ja. we draaien samen. Maar wat was er nou aan de hand? Uh, waarschijnlijk zitten ze ergens binnen, in een of andere tent. Ja. En er uh, sprake van dat een vuurwapen binnen is. Maar is er dan geschoten? Hebben jullie dat gehoord? Of heeft iemand gebeld en dat gehoord? Ja, het is niet geschoten. Zoals ik weet, is het niet geschoten. Maar de precieze aan de hand is dat uh, weet ik niet. De collega's die er be betrokken zijn of aanwezig zijn daar, die uh, geven zometeen een nader uitleg. Maar we gaan een beetje op de achtergrond voor de zekerheid als we toch in moeten grijpen. Ja, dat we precies. lekker dichtbij zijn. Oké. Okay. Er staan nu ook wat stille binnen, twaalf eh, geuniformeerden ge en twee stille, vier stille, ah, vijf. En jullie weten niet welk huis? Het is een onder tent. Een tent hoor ze juist. Dus in, uh, we willen gewoon 100% zekerheid hebben voordat we naar binnen gaan. Omdat weleens, uh, als het misgaat, dan krijg je altijd uh, negatieve opspraken en dergelijke. Ja, ja. dus vandaar... Maar je hebt een pistool ook bij, hè? Hebben we altijd bij. Ik ga er ook wel even uit, hoor. Boar. Dan gaan we dus nu waarschijnlijk uh, naar binnen toe. Maak even een slechte tent, maar dat is bekend. Ik heb geen idee wat ze aan het doen zijn. Er staan een stuk of uh, nou, nu, nu, nu acht uh, politieagenten. Maar van 4 in burger. Nee. 1, 2, 3, 4, 5 in burger. 9. Een stuk of zo. Wacht even. 1, 2, 3, 4. Om de vijf. hoek zitten ze in een, in een tent met een vuurwapen waarschijnlijk. Om, om de rechterhoek ja, om, daar? Hier, hier om de hoek heen. Oh ja. We dus moeten nu even te coördineren hoe ze precies gaan aanpakken. Zullen wij ons even naar binnen gaan? Ja, je kunt het proberen natuurlijk. Iedereen vragen hè. Dat is makkelijker misschien. Hé. Zullen eens even gaan fouilleren? Thomas, is het inderdaad hier om de hoek? Zullen wij even gaan kijken? Nou, het is, eh, kijk, eens dat het is een bekende he? tent in ieder geval, van, eh, bij de bureaus. Maar nou, gewoon even kijken, we moeten niet te snel windstappen, want eh, ja, dus, eh, even het overleggen. Maar jullie zijn met genoeg eh, man? Ja, ja, kijk als die tent vol zit, is het natuurlijk zo'n escalatie. Dat is natuurlijk niet de eerste keer dat je met twee man eh, loopt te rollen met, eh, met tien eh, barbezoekers. Oh, dat gebeurt wel vaker dat jullie echt eh, allemaal op de vuist gaan? Nee, dat gebeurt niet vaak. Daarom, eh, Je moet gewoon indammen, je moet gewoon zorgen dat je voorkomt Door met genoeg personeel aanwezig te zijn. Weet gelijk waar ze zelf ook aan toe zijn? Nou, Goed. gaan aan. De achterklep wordt opengemaakt. Ik heb nog nooit wat in de achterklep. Wij? Oh, voor schoppen in, stokken. Schepen. Schepen. Een grote kist. Uh, oh, een grote kist. Wat zit er in die kist? Al het voorkomende gereedschap waar uh, we denken dat we nodig zijn. wat zit er in die zak? Wat gaat hij nou pakken? Een uh, kogelvrij vest is dit. Toch een kogelvrij vest? Ja, wow. dan gaan we waarschijnlijk naar binnen toe. Naar het pand binnen. Zo ja, met man of uh, wat. Niet duidelijk, maar degenen die voorop gaan, die hebben gewoon kogelvrij vest aan. Ja. Zoveel als er zijn, iedereen die trekt eentje aan. En totdat wie, ze op zijn. En wie bepaalt nou uh, wie, wie zo'n vest aan doet? Gewoon zoveel ja. als je hebt, ja. Onderling. En wij hebben ze in onze wagen liggen, dus uh, wij trekken ze gewoon aan. Ja. Zo werkt dat een beetje. Als de gemeente hier reden naar Radio West aan... Thomas is de held. Thomas gaat het werk uh, klaren. Aan de overkant uh, Hij heeft zijn geweer vier. klaar. Zijn er zijn ook al een stuk of vier die een vest aangetrokken hebben. Ik sta nu als dichtste bij Iedereen het beste café. Iedereen heeft stopt zijn gunstokken. Uh, Wauw. Wat heeft die man nou? Een heel groot mes. Een mes? Nou, ik weet niet. Nee, dat zijn... Um, het lijkt een beetje op die stokken die je op de veemarkt hebt. Die nee, dat is een zaklandtuin. Oh. <laughs> Sorry, je liet. Wim uh, doet ook zijn uh, kogelvrij vest aan. Ja. Wim is wel slecht geparkeerd, vind je niet? <lacht> ja, wat wil je? Nou, Hel Helene, ik weet we mogen geen reclame maken, maar het is toch echt typisch dat alleen, alleen de voor? Haagse politie in de Mercedes uh, mogen rijden, hè? Ja. Waarom wij niet, hè? Ze hebben nu zaklantarens. Eh... Uh... Beter even, een... Gaan we even achter staan. Beetje, een beetje hier om, om het hoekie. Ja, is het echt eng? Ja, gewoon even uitkijken. Voorzorgen, hè? Oké. Okay. Misschien... Kunnen we ons niet achter een auto verstoppen daar? Nou, Zal we weten, maar... We gaan op afstand in de We praten. gaan op het bruggetje zitten, op het randje. Dan kunnen het, is... het goed zien. Nee, nee, we gaan, niet, nee, we gaan zeker aan de niet. overkant een bruggetje nee. zitten. We gaan op het bruggetje zitten, kom. Het bruggetje over de... Hoe heet het hier? Uh, um, de Zuidwal. Bruggetje over de zuidwal gaan we hier zitten? We gaan op. kijk daar is bruggetje. een dikke muur, daar kunnen toch geen kogels doorheen. Kijk, hier kijk, komt en dan nog een precies... politie. Hé, hey, daar komt hier nog een jeep aan. Er komt nog een jeep erbij. Zo, wij gaan even we hier. We zijn hier dus nu, nu staan er ongeveer 15 uh, politieagenten. We zijn op een bruggetje over het water. Ik zoek straks nog Of we laten we achter zijn? die bus gaan staan, want we staan nu, nu precies achter een boom. Oh, ze gaan, oh nee, wacht even, ze gaan nu. Wacht even, ze gaan nu, wacht even, ja. wacht even, wacht even. Wow. Jezus. Ze gaan met Achteren. 1, 2, 3, 4, 5, ja. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agenten. Agenten. En rechercheurs. Wij lopen aan de andere kant van lopen aan de andere kant. Er is echt een versnelling langs het rennen? water. Dus het is wel een beetje... Ze rennen ook echt. Ze rennen nu. We gaan achter die grote bus. Achter de bus. Oh. Kom op, ik moet wel zien. Ja, wacht even. wacht even. Zag je, zag je, zag je. Even hier, Hier blijven blijf verstaan. Ja. Ga ze daar naar binnen. We kunnen nog, nog een autootje verder hoor. We kunnen nog één autootje verder. Het is niet, niet dat wij meelopen, ook een beetje nee, bukken, zoals we ze we, misschien we we, we we we we wegjagen. Gaan. Ja, wacht even. Shit, ze zo hier. Ja? Ja, daar gaan ze nu naar binnen. God, Johan, wat is vertollet. het Waar gaan ze nou heen? Nog verder. Er loopt hier, ik, weet, ik hoop dat dit een stille is. Of... Oh, kijk, kijk, kijk, nee, dat is geen stille, dat is een. Ander... Helene, het is hier op de hoek. Oh, wacht, kom hier. Achter deze bom. Uh, Helene, durf je nog iets verder? Ja. Kom op, hè? Sta! Ja! I never learned to share or how to care. I never had no teachings about being fair. Depression is part of my mind. The sun never shines on the other side of town. The need here. Is always for more There's nothing good in store On the other side of town It's hard to do right In this filthy night Just plain simple comfort Is completely out of sight My little sister She hungry For bread to eat My brother's hand-me-down shoes is now showing its feet. Ghetto blues shown on the news. All is well, but what the hell do they care? You across the track, completely relaxed. You take a warning back. Don't you never come back.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 Depression, Curtis, my man! Dat waren Helene en ik op pad in Den Haag. Uh, hebben we het wel over 15 jaar geleden, hoor, of langer. Ondertussen is de Schilderswijk natuurlijk een stuk gezelliger geworden, geloof ik. Ah, wat zingt die Curtis toch mooi, hè? Als vrouw zou je toch willen dat hij het volgende lied voor jou zingt, ever did see nor have the charms of the ladies of high society but the woman So gonna Sorry, ik had even een ruzie met de microfoon die hier in de weg lag. Uh, dat was eens dus die keurt, is dus heerlijk hè? Nou goed, we gaan het, het, het, uh, het mysterie van Emily spelen. Uh, uh, uh, ik, uh, Jan Emers heeft een tekst geschreven over iets of iemand. Jullie moeten raden uh, over wie of wat het gaat. En dan kan je bellen 0800 1121. En dan kan je opgedeeld in drie fragmenten. Als je na het eerste fragment al weet, kan je maar liefst drie stappentellers winnen. Oh nee, helemaal niet stappentellers, knijpkatten. En na het tweede fragment nog twee. En het laatste nog één. En uh, uh, ik ga uh, nu het eerste fragment voorlezen. Ja? Beetje, beetje, petje. Omdat wij hier op uh, die tien vierkante kilometer tussen zee en Duitsland... altijd maar heigend rollen achter het ideaal van gewoon wezen... doen we niet aan superdingen. Die ontkennen we gewoon. Dus als hier drie jongens zich de toppers noemen... dan moeten we zeker weten dat het dappere drietaal van alles is... behalve top. Dat weten die toppertjes zelf ook wel. En daarom hebben ze succes. Raar? Grappig eigenlijk. Hoe minder je hier presteert, hoe beter het is. Het is ondenkbaar dat je hier een echte superstatus hebt. Marco en Leontien? Leuk. Maar gelukkig gingen ze zowat failliet. Voor de superduo's moet je hier echt niet hier zijn. 0800-1121 als je denkt te weten. En muziek nu. Ik ga elke week wat van de Golden Glows draaien. Hè? De drie uit Antwerpen die hier vorige week te gast waren. Ik vind het allemaal wonderschoon. En ik eh, wil ze graag promoten in Nederland. Nou, hier een eh, fijn nummertje uit de Twenties. Van het album A Songbook of the Twenties. MUZIEK Great God Almighty I can pick a bale of cotton Great God Almighty I can pick a bale a day Great God Almighty I can pick a bale of cotton Great God Almighty I can pick a bale a day Oh Lordy pick a bale of cotton Oh Lordy pick a bale a day Oh Lordy pick a bale of cotton Oh Lordy pick a bale a day you Got the charm down turn around A bail of cotton, get the jump down, turn around, pick a bail of day. Got a jump down, turn around, pick a bail of cotton, get the jump down, turn around, pick a bail of day. Oh, Lordy, pick a bail of cotton. Oh, Lordy, pick a bail of day. Oh, Lordy, pick a bail of cotton. Oh, Lordy, pick a bail of day. Me and my gal gonna pick a bill day. Me and my gal gonna pick a bill of cotton. Me and my gal gonna pick a bill day. Oh, Lordy, pick a bill of cotton. Oh, Lordy, pick a bill day. Oh, Lordy, pick a bill of cotton. Oh, Lordy, pick a bill day. You got to jump down, turn around and pick a bill of cotton. Got the jump down, turn around, pick a bill day. You got to jump down, turn around and pick a bill of cotton. Got to jump down, turn around and pick a bill day. Oh, Lordy, pick a bill of cotton. Oh, Lordy, pick a bill day. Oh, Lordy, pick a bill of cotton. Oh, Lordy, pick a bill day. Me and my pick a me. and my gonna pick a bell and Me and my gonna pick a bell and me. and my gonna pick a bell and Oh Lordy, pick a bell Oh Lordy, pick a bell Oh Lordy, pick a bell Oh Lordy, pick a bell Me and my gonna pick a bell and Me and my gonna pick a bell and Me and my gonna pick a bell and pick a Oh Lordy, pick a bell Oh Lordy, pick a bell Oh Lordy, pick a bell and pick a come maniac, pick a bell and dig. Pick a, pick a, pick a, pick a, pick a Pick a, pick a, pick a, pick a, pick a, pick a, pick a, pick a, pick a, pick a, pick a, pick a aan de telefoon Sico. Goeie nacht Adeline. Uh, Goeie Sico. Hoe is het? Goed, goed, goed, ik kan geen leeuw meer zien. Want. Oh, vers, ik miljoen leeuwen vooral Oh ja, al die, al die uh, chocolade, leeuwtjes. hè? Ja, oranje leeuwtjes. Oranje leeuwtjes, ja, nee, echt oh, ja, ermee. Uh. Ongelooflijk, oh, ik kan geen leeuw meer zien. Nee, oh, ik zie erg op tegen al die sports die eraan komt, maar. Ja, ik ook. Huh? Ik ook. Nou ja. Vreselijk. Wie denk jij dat het is, Sico? Ik denk dat het de drieës zijn. Hoe kom je daar nou bij? Ja, weet ik veel. Ja, oh, nee, precies. Ik doe maar een gok. Nee, helemaal fout. Dat dacht ik al. Dat is wel Hé, fijne week, hè? Dank je. Jij ook, hè? Doeg. Dag. Aan de telefoon Timo. Ja, nog alleen met Timo. Hoe is het? Ja, goed. Ja, nog iets bijzonders gedaan vandaag? Nee. Oké, okay, nou, dat... <laughs> Zijn, we <gau> <laughs> Zijn we snel klaar. Zeg het maar. Ja. Wie denk jij? Ik dacht aan mijn landen. Merlande, Merkel en Hollande. Precies. Merlande, dat is maar, klinkt goed, hè? Superduur. Met, uh, superduur, ja, ja, ja, ja. Maar het is een, toch niet het juiste superduo dus hartstikke oh, okay, fout. Oké, okay. doe. Hier komt het tweede fragment. <truimert> Wat wil je voor je verjaardag? Mm, doe maar een huis op Hawaii. Oh, nee, heb ik al. Doe dan maar um, een helikopter. Een helikopter. Wat voor een? Ik wil een blauwe. Nee, rood. Of nee, nee. Blauw met een rode streep. Oh, en ik wil feest. Een weekfeest. Op drie plekken. Uh, in Zuid-Frankrijk maar weer. En dus Hawaï. En gewoon thuis. Uh, ik wil eigenlijk twee weken feest in de Himalaya. Oké, okay, goed schat. Zo gaat dat misschien dus. Dat zien wij niet gebeuren in Overijssel, in ommen. Daar woont vast ook wel een superduo. Maar die wil het niet weten. 0800-1121 als u het denkt te weten. En Oh ja, de plaat komt volgende week uit. En 4 juni zijn ze hier te gast. Uit Rotterdam, de Kiek. Simone, Simone. Je ziet me nooit in staan. Gekleed. Ik wil met haar een date. Ze heet Simone. Simone. Ze lacht naar iedere man. Maar na I'm a no-destart Hartstikke leuk. De kick uit Rotterdam en dat was ze heel leuk, volgens mij. Maar nu aan de telefoon, Har. Hallo Adeline. Hallo Har. Hallo. Waar staat jouw hutje? Wat zeg je? Waar staat je hutje? Waar een woon hutje? je? In, in de stad in Amsterdam. Oh, Natuurlijk gewoon Amsterdam. Je wel ja, Moet ik dat nog een keer uitleggen? Nee, sorry, sorry. Ben je het alweer vergeten? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, precies. Ja, nee. En, en jouw oh, net... hutje stond vroeger in... In de Agenie, mooie stad, ik heb dat woord niet meer horen. Hoezo? Achter, uh, Achter de Danny. Ja? Ja. En dat in Mooit ook bij mij puurt een beetje. Of zo. In de stad, ergens geloof ik wel. In de Oosten, hè? Ik zal, zal mijn mond Ja, ja. oké. Okay. Ja, inderdaad. Ja, je back toch. Ja, precies. Hey, um, uh, uh, uh, uh, wat heb jij gedaan vandaag met het lekkere weer? Oh, ik heb zoveel leuke dingen gedaan, hoeveel uur heb je? Uh, <laughs> ik heb ten eerste heerlijk van uh, naar de buien van de zon genoten. <laughs> Uh, en ik ben naar een vriend ingegaan en de hele dag over fotografie gepraat. En alle fotografische projecten die we allemaal samen willen gaan doen. Oké. Okay. Dus uh, heel leuk, heel gezellig. En we hebben samen gegeten in het buurthuis De Havelaar in Amsterdam. Nou, oh, dat ken ik niet. Dat is uh, in, uh, bij de Kinkerstraat, bij de een Katerhoek. Oh ja, ik, ik kan nooit uit eten, daar heb ik geen geld voor. 5 euro. Het gaat drie gangen menu nu. Oh, dat vind ik veel te duur. 5 <laughs> nee. euro? Ja, okay, nee, dus Je betaalt het zo slecht, dat baantje Ja, dat kan je wel stellen, ja! Ah, kom op, hé, hey, kom op. Ja, nee, echt waar. Hé, ah, hey, wie denk jij dat het is, haar? Mark Zuckerberg. Is dat en, dat, dat en is en toch die... geen duo? Is dat geen duo? Die is toch getrouwd met die Chinese dame? Die ken ik helemaal niet. Wat? Je houdt toch niks bij? Nee, ik... <laughs> oh, is hij is getrouwd dit weekend? Die op Facebook. Maar die man is toch autist? Die is toch. Uh, nou ja, autisten kunnen ook Wat? trouwen. Wat? Weet ja, niet autisten jij, kunnen ook trouwen. Had jij willen trouwen met hem of zo? Nou nee, ik denk het niet. Met de nee. rijkste man ter wereld. Rijkste man, ja nee, echt een een hoor. Ja. Nee, ik ben, ik ben niet zo van het geld. Ik nee, ook niet? Nee. En ik leef liever onder. Dan kan je wel uiteten bij. Uh... Dan kan ik wel uiteten bij de, de Havel. Ja, zo. Wel... <laughs> <laughs> ja, ja. ja. Vrouwen is, dat is een zo tevreden de laatste tijd. Wat is er met vrouwen dan? Wat zeg jij? Vrouwen zijn zo ontevreden de laatste tijd. Ontevreden? Nou, dat staat ja, het helemaal nergens ontplagen. op. nooit goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Nou even keer wat wel goed, is, wat wel leuk is. Nou, haar, ik ga je, ik ga je, ik ga je de, van de zender gooien, want dat is helemaal Dankjewel. niet waar. Ik het <laughs> Het is hartstikke fout, haar, dus doedeloe. Doedeloe, doe. Doe het ook, joh. Um, ik, uh, ik, Niels? Hallo, jij met Niels Heelenberg, hallo. Ja, hi Niels. Moet je luisteren. Uh, ik zie dat jij... Uh, ik, ga, ik ga het voorlezen, het laatste fragment. Dan uh, weet je wel hoe laat het is, hè? Ja hoor. Maar blijf even hangen dus. Tuurlijk, ja. Komt-ie. Hij heeft het meest symmetrische gezicht ter wereld, zeggen ze. En zij... Zij is de letterlijk vlees geworden virtuele gameheldin. Hoeveel mooiigheid kan een duo verdragen... Wat ze thuis doen, ja, dat willen we niet weten. Maar als ze de deur uitgaan, dan voert hun pad over een permanent uitgerolde rode loper. Hun namen zijn versmolten tot één begrip. Lijkt ons niet leuk, te perfect, te rijk, te beroemd, te samen ook. Zoiets als uh, Tim en Roos. Timmer, ja, nou, dan, nou, maar dan ja. We willen natuurlijk wel een beetje zo'n kop als die van hem of dat profiel van haar. En benen een beetje. En dan maar weer gauw terug naar omme Zonder rode loper. Met de trein in plaats van de helikopter. Maar we weten, het zijn wel toppers. De echte dus. Nou ja, zeg het maar Niels. Het zijn uh, Angela Jolie en Brad Pitt. Oftewel. En ik, erbij zeggen, ik, ik wil erbij zeggen dat ik echt helemaal niks van ze wil hoor. Helemaal niks. Nee. <lacht> oh nee? Weet je van wie ik wel wat zou willen? Nou? Nou, ik, ik heb een beetje een rare week gehad. Want ik, ik werd wakker en toen zette ik het nieuws aan... en toen hoorde ik dat mijn grote, mijn grote heldin was overleden. En wie is dat? Donna Summer. Ah ja, Donna Summer. Dat dus... is ik ik echt erg. Ja, ik weet, ik, ik, nou, ik... ik, ik, ik... Ja, ik hoorde. Die heb ik, af, die heb ik vanaf mijn, die heb ik vanaf mijn jong, jongste jeugd bewonderd. En ik wist helemaal niet dat ze ziek was, joh. Ja, ik wist het ook niet, nee. En ze is niet zo oud geworden. Het is maar in het begin 60. 63. 63, ja. bezig met een nieuwe plaat En altijd nog uh, in het nieuws door optredens her en der. En uh, mooie muziek. Oh, ik heb zo gedanst op. Ah, I need love. Hoe weet weten dat? eeuwig durende nummer. Weet je wel? I feel, I is feel is love. I feel love. Oh, wat heb ik dan gedaan. gedaan? Is dat de grootste sterren ter wereld hebben gereageerd? En zelfs Obama heeft nog gereageerd. Echt waar? Ja. Dat hij, van, dat hij geschokt was, ja. ja maar nou, goed. Ja. Maar dat is nou iemand die ik bewonder. Maar Angela, Jolie en Brad Pitt en, en, en dat soort lieden, nee, daar wil ik echt helemaal niks, helemaal niks mee te maken hebben. Ja. Nee, oké. Okay. Nou, ik vind wel uh, die Brad Pitt speelt, uh, speelt uh, kan aardig acteren, vind ik. Zij ook wel, toch? Wat? Zei het toch ook wel of niet? Zij wel, ja, ja, man. Wie staat hier op daar Dat is Roos. Roos staat oh, hier nog. Dag, Roos. Ja, Hallo. <laughs> <laughs> nou, ik vind Br Brad Pitt vind ik wel wel steeds spannender acteren. In de oh, ja. Tree of Life bijvoorbeeld, vond ik. Heb je die gezien, Tree of Life? Ik weet ik hm? niet, nee. Nou oh ja, goed. Jongens, dit is. Uh, we, gaan, we gaan het afsluiten. Jij moet aan de lijn blijven, Niels. Want dan krijg jij uh, maar liefst de twee uh, knijpkortjes uh, toegestuurd. Oké? Okay? Ja. Hey, fijne nacht nog. Ja, dag. Dag. Ik. <tankt> okay. Ja, we gaan naar boven. Ik, ik kreeg vanavond om half zeven nog een mailtje van boven de graaf. Ik lees het maar even voor. Aanstaande vrijdag de laatste uitvoering van het succesvolle programma Diva's van I Compani in de Schouwburg van Arnhem om half negen. Zou leuk zijn als je dat in de uitzending vannacht kunt melden. Hierbij een MP3 van een van de stukken Me West, de meest brutale van alle Diva's. Compositie boven de graaf. Uitgevoerd in Bimhuis Amsterdam, 16 maart Jongsleden. Na de zomer gaan we door met de serie. Dank en goed. Bol. Nou kijk ook maar even op www.bovandegraaf.nl voor meer info. Nou, dit is dus uh, I Company in, in Arnhem. Uh, uh, volgende week. Uh, wat is het? Uh, uh, uh, uh, volgende week. Vrijdag, ja. En uh, nu voor Niels toch maar even een uh, prachtnummer van uh, Donna Maar ik vind het in ieder geval een hartstikke mooi nummer. Donnerstag. Prachtig, hè? Voor, ter, ere van, uh, ter ere van, hoe moet ik dat zeggen... in memoriam uh, Donner oh, God Een deel van mijn jeugd en ook van Niels. En, uh... Goed, iets anders nu. Uh, ooit gehoord van het Rigor Mortis Ensemble... Ik ook niet, maar ze stuurden mij een album met louter moordliedjes. En de titel is In koele bloeden verwoord. En aan de basis liggen werkelijk gepleegde moorden in Nederland en België. Maar daar hebben Mieke Rous, Dick Dijkman en Erik van Loo dan wel hun eigen fantasie op losgelaten. Hier de Haagse metselmoord. Stom begon, factuur bleef openstaan. Lauw vlees in hard beton. het is te laat, het is gedaan. Bloed stolt en cement verhard. Twee mannen spraken groot, een rechte tegelwand. Gevoegd met levend rood. Klus met huid en haar. Slechts een uur, een man en zijn lot genoot. Schilderij hangt aan de muur, stil leven na de dood. Open mond, de daders opgespoord, bloed, stolt en cement verhard. Twee mannen spraken groot, een rechte tegelwand gevoegd met leven rood. Opgebracht van huis en hart in naam. Jaar tussen muren gezet opgebracht van huis en haard in naam der wet en eraan 14 jaar tussen muren gezet, muren gezet. Wat doen we nou? Ja, uh, vorige week uh, de prison songs van Ellen Lomax... die hij in 1939 opnam op Parchment Farm. He, geïnterpreteerd door de, door de Antwerpse groep Golden Glows. Maar uh, ik heb hier een hele andere versie. Een nogal opwekkend lied over deze Mississippi State Penitentiary. Ik kan je aanspreken hoor, maar goed, de gevangenis. En het is van Moose Ellison. Het werd zijn grootste hit en uh, heel veel muzikanten coverden het ook. Maar vanaf de jaren tachtig speelt hij het niet meer. Er is iets te veel kritiek op de toon van het lied. Want het was geen leuke plek daar. Well, over here on parchment farm.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 Well, I'm putting that cotton in an 11-foot sack with a 12-gauge shotgun at my back.